Stay oh. Klassieker, vind je ook niet, hè? Ja, Mike Barry hier bij ZVL. En tribute to Buddy Holly. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. Het duurt tot 12 uur. En ik hoop dat jouw gezelschap uh, erbij blijft. Want dat is heel belangrijk deze morgen. Tot 12 uur, de zondagmorgen. Van Alfred Blokhuizen. ZVL. Want tot 12 uur heb ik de lekkerste hits. En een mooie reportage van Jeroen van Gent. a giant dead end street dead end street yeah. didn't street on yeah. a cold and frosty morning wipe my eyes and stop me yawning and my feet are nearly frozen boil the tea and put some toast on what are we living for it's your department Julie de bovenste plak zou je kunnen zeggen. Hè? Waar of niet. De Mezenes. Hier zit veel en Heartache Avenue. En de Kingston voor met Dead End Street... ...uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Lekker. Uh, straks over een uh, minuut of twintig... ...een uh, ja, reportage van Jeroen van Gent. Hij vroeg aan de mensen op straat... ...wat is de mooiste plek waar u een boek heeft gelezen? Dat is interessant... Bedenk dat maar eens bij jezelf. Hoe zit dat? Waar heb jij wel eens een boek gelezen? Op een mooie plek? Heb je daar mooie herinneringen aan? En de mensen op straat geven daar prachtige reacties op. En welke dat zijn, dat hoor je straks hier in de show hier bij ZVL. From behind Loud voice booming Please step out Onto the line Ballet bridge words of comfort Senior just hides our eyes Policeman taps the shades and at a Chevy 69 How bizarre How bizarre How bizarre, How bizarre. Destination unknown As we're pulling For some gas Officially placed a poster Reveals a smile From the pack Elephants and Lions, snakes, monkey Bella speaks righteous Sister Cena says funky How bizarre How bizarre How bizarre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 I'm Of a traveling show, my mama used to dance for the money they'd throw. mama would do whatever he could preach a little gospel.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 Ik heb laatst nog een uh, lied gezien van Cher... dat ze een jaar of drie, vier geleden heeft opgenomen. En toen klonk ze nog precies hetzelfde als bij deze mooie oude uit 1971... Gypsies, trams en thieves. Ja, ongelooflijk hè. Perorie, OMC en how bizarre. Kijk even naar de temperatuur. Het is buiten 17 graden hier in teneus. En uh, ja, wel een vochtige dag vandaag. En het wordt niet echt beter de komende dagen. Qua temperaturen. Wel qua uh, vochtigheid, want uh, de komende dagen is het wel weer beter met het zonnetje. En veel minder met de regen. Maar ja, het wordt wel een stuk frisser. Dat dan weer wel. En we hebben zo genoten van de warme temperaturen de afgelopen week. Kom je er net bij, bij ZVL. Welkom. Gezellig. We hebben mooie muziek voor je. Zoals deze van Hoever van Ik. Badaboom, ze zeggen dat zelf al. Goedemorgen nogmaals. me Vele, vele hits natuurlijk van. Uh, shocking door, weet je toch? Never marry a railroad man. Nou ja, daar hebben we in zuid natuurlijk niet zoveel last van. Dat je met iemand van het spoor huult. Hoewel dat ene lijntje van dag heb ik al, ja, dat dan weer wel. Maar ja. Um, wel lekker nummer 1970. Hoe vervang ik uit België hiernaast? Hieronder. Uh, badaboom, 2015. Een lekkere hit. En je hoort zomaar hier de aller allermooiste hierbij zet veel. Zometeen, over een paar minuten al, een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op met zijn blauwe microfoon. Vroeg u van alles. Ik stelde het al voor. En de antwoorden hoor je zo deed na deze van Pointer Sisters: Jump for my love. Gezellig hè? En dat uh, toen we weer aan de vijfde bakkoffie bezig zijn. De zesde eigenlijk al. Want toen ik binnenkwam stond de koffie ook al klaar en hierbij. Lekker hoor. En gezellig ook. Um, jump. Maar uh, jump for my love. En hoe hoog dan wel, dat is dan de vraag. Pointer Sisters dus. Tijd voor een reportage. Een reportage van Jeroen van Gent. Even zitten. Misschien met een ijsje onderweg de Wellicht met iets Troken, als dat nog kan, op een bankje, buiten of, wie weet... met een boek op een bankje of een andere mooie plek. Wat is de mooiste plek waar u ooit een boek gelezen heeft? Jeroen van Gent ging de straat op met zijn blauwe microfoon. Hij vroeg het u. En hier zijn uw antwoorden. Boeken kunt u natuurlijk thuis lezen. Tegenwoordig ook heel makkelijk met een e-reader natuurlijk. En als u op vakantie gaat, is dat dan helemaal makkelijk. En wat is nou de mooiste plek waar u ooit een boek gelezen hebt... Ja, wat is de mooiste plek waar u ooit een boek hebt gelezen? Ik denk in de Alpen. In de Alpen? Gewoon op een terrasje, uitzicht. En dan uh, lekker in het zonnetje, s'ochtends, en een boekje erbij. Was het een beetje een bijpassend boek? Nou, ik hou het wel lichtvoetig. Dat zal wel een spannend boek geweest zijn. Een spannend boek? Dan zit u in de Alpen en dan gaat u een boek zitten. Nou, er, nou nee. niet heel de dag, kan ik je nee, verzekeren. Nee, nee, nee, nee. Maar er zijn momenten je even je rust moet pakken. Kennelijk was het een hele mooie rustige plek daarvoor dus. Ja, absoluut. Ja, ja. wat was het voor boek? Ja? Ja, een Scandinavische thriller, maar ik weet even niet welke. Nee, okay. Ik heb te veel voor gelezen, denk ik. Oh, Dat klinkt goed. Dat klinkt voor de vakantie goed. is dat wel een uh, favoriete vakantie. Maar net zeg je, wie neemt dat mee dan speciaal? Ja, natuurlijk op de e-reader. Uh, oh, Iri oh, e er ah, e e e e Een stuk ja. of twaalf boeken bij, maar meestal blijft het wel wellicht voetige kosten, hoor. Dat, uh, je zal, letterlijk, want je zal er allemaal mee moeten nemen in je koffer. En is een ja, ja precies, het scheelt dat scheelt wel. Ik kan er veel mee nemen in de kerven, maar toch, het, is, het scheelt wel, ja, klopt. Ik neem wel meer mee nu, inderdaad, dat is zeker. Zo, ja, dat is wel een goede vraag. Toch? Uh, ja, zeker. <laughs> in uh, Tenerife. Tenerife? Ja. Ik ben niet zo heel erg van het boek lezen, dat is natuurlijk niet een goed antwoord. Nee, het wordt allemaal wat minder, maar goed. Ja, precies. Ja, en eigenlijk, nee, ik zou zeggen, in, uh, eigenlijk meer in uh, Lefkas. Lefkas? Ja, dat dus... is meer een plaats met een eiland. Uh, ja, Griekenland, hè? Toch? Ja, Griekenland, ja. ja. ja, ja, ja. ja. Uh, ik denk in Rome. Het was een mooie stad. In Rome? Ja, daar zijn we toen geweest. Nee. Stedentrip, dus uh, ja. En staat dat vol met mooie gebouwen en dan ga je nu een boek zitten lezen. Ja, zeker, zeker. <grijg> Als we voor voor het slapen hebben. Oh, even natuurlijk. Dat is wel houdt belangrijk houdt. precies in het totaal. oké. Okay. Wat was het voor boek? Zo, dat is een goede van jou. <grijg> ja? Ja. Maar ja. Uh, wat was het nou voor boekje? Het was een detective, maar dan ben ik even de naam kwijt. Nee, dat weet ik niet meer. Nou ja, goed. Maakt niet uit. Wat voelt u erbij als u eraan terugdenkt? Nou, aan de stad uh, heel veel. Uh, ja, supermooie stad. Wat u zegt, mooie gebouwen. Lekker eten. Goed gezelschap. Dus uh, ja, krijg krijg gewoon een goed gevoel bij. Oh, Zanzibar. Zanzibar? Zanzibar. Dat he? krijg ik allemaal exotische antwoorden. Ja? Geweldig. Oké, okay, ja, het was geweldig, Zanzibar. Wauw. Ja, we hebben eerst een rondreis gemaakt door Tanzania. En daarna afgesloten met een beetje strand op Zanzibar. Dat was... Uh, Paradijselijk dat is mooi. Heel mooi. Ja. Ja. ja. wat voor boek was het? Oh. Zanzibor heeft u onthouden. Het boek niet? Ja, ja, ja. Terza. Kent u dat? Van. Uh, ja. Van Anno Gremberg. Ja, ik heb er een stuk ingelezen. Ja. Okay. ja. Paste dat een beetje bij Zanzibor? Oh. Nee, dat nee. past niet. Nee. nee. Maar ik vond het wel een geweldig boek. Ja. ja. Uh, was het een boek of een irie? Nee, een boek. Ik heb geen uh, irie. Een ja. boek. Ja. Oké. Okay. Uh, heet, had u dat nou van tevoren gepland? Ik neem het boek mee naar of maar het was gewoon toeval. Het uh, boek lag al heel lang klaar om een keer te lezen. En als je dan op vakantie gaat, dan uh, gaat hij mee. En uh, het is ervan gekomen. Dus uh, Goed. Uh, ja. Sloot het boek een beetje aan bij uw beleving op dat moment? Uh, dat niet zozeer. Oh, uh. Nee, een waar gebeurd verhaal. Dus nee, nee dat Helemaal was niet dankbaar. echt. Uh, ja, precies. Okay, ja. Okay. Had u het uitgekozen om mee te nemen, echt? uitgekozen en uh, ja om te lezen en dat gebeurt niet altijd natuurlijk op vakantie maar het is wel uh, ideaal als je even op zonnebankje zit dan is dat lekker natuurlijk uh, ja. Of het, ja ja dus uh, zou, zou als, als, als, als je het vergeet vergeet zou je het dan erg vinden nee, zo'n boek nee hoor dat ook niet nee verveel me niet op vakantie dus nee. uh, vandaar in noorwegen. in noorwegen in noorwegen ja wij hebben daar een kind wonen en uh, in kophang en uh, daar zaten we op de op de veranda ja. en het ruisen van de bomen en de vogels die af en aan vliegen, en uh, ja, dat was heerlijk. Oh, dus dat wow. was uh, ja. Wat voor boek was het? Welke? Uh, dat, dat, dat was zo'n tijd geleden ik Geen idee, want nee. dat, dat is een vraag waar ik me helemaal niet op voorbereid heb. Nee, nee, dat zeggen de meeste mensen. <laughs> ja, maar is ja. het, was het een boek wat een beetje paste bij Noorwegen überhaupt? Uh, zoiets? Nee, op zich niet. Nee, nee. Het, vol, volgens mij, ik heb het gewoon in Nederland meegenomen. Dus ja. Wel bewust toch ook, hè? Om lekker een beetje te kunnen lezen. Uh, ja. ja, dat wel. Maar Lefkas, hoe, hoe beviel dat trouwens? Ja, heel goed. Heel uh, fijne mensen. Uh, mooie zee, aardige Grieken, weet je. Relaxed uh, en niet te duur. Goede reclame, absoluut. Ja, ja. ja, ja. Zonder, als, je, als je het vergeten was. En dan, dan, dan gebeurt er helemaal niets, want onze dochter, zij is een boekenfin, boeken bibliofiel. En oh. haar, haar hele huis staat vol. Ah. En uh, zij heeft ook een baan in het, um, in de, met de universiteitsbibliotheek. Dus ja, uh, nee, boeken, dat ze, ik kan het eigenlijk niet mee overnemen. Lukt het dat, om een beetje Noors te lezen al, oh, eigenlijk? Ja, nee, absoluut niet. Oh. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Dus, dat is ik kom niet verder dan Bra. Dat oh. betekent uh, tot ziens. Jo. En dat soort uh, dingen. En uh, als je daar aankomt in een winkel, dan zeggen je, hi, hi. En dan denken ze, oh, zij is Noors. En dat dat is dus helemaal niet het geval. Schrik, geen, woord Nederlands, geen, geen woord Nederlands, geen woord uh, uh, Noors. Je kan je daar redelijk uh, redden met Engels. Nee, ik, uh, ik heb voor schoolboeken moeten lezen, maar dat echt omdat het moest. Maar niet dat ik daar een hele mooie herinnering aan heb uh, overgehouden. Nee, is dat, hè? Want dan gaat het tegenstaan ook misschien, boeken lezen. Uh, ja, het ligt niet in mijn straatje. Nee? Nee, meer van de cijfers. Ja, cijfers. Ja. Cijfers? Ja, school had je of lezen of zeg maar taal of oh, rekenen. Ja. En dan was ik altijd meer van het rekenen. Ah, oké. Okay. Ben je er ook iets mee gaan doen of komt dat nog? Uh, nou, wie weet. Nee, ik ben nu werk ik in HR als HR-adviseur. Dus ik ja, heb wel met cijfers te maken, maar niet dat het heel dominant aanwezig is. Oké, okay. dan neem ik aan, zo'n boek is meestal om te ontspannen, hè? Om, om tot jezelf te komen. Wat doe jij dan om tot jezelf te komen? Uh, dat is toch eerder naar de tv. Uh, sporten, uh, veel sporten. En uh, af en toe even een filmpje aanzetten of uh, een stukje wandelen als het lekker weer is. En zelf sporten neem ik aan dan, hè? Of ja, sport kijken. Allebei eigenlijk. Allebei. Ja, voetbal. Tot 12 uur de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep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 Het Een stem die mij verwarmt. Ja, toch leuk als iemand van je greerblag houdt, toch? Ja, Shanice doet dat. I love your smile. En uh, Stef Bos, die houdt weer van iets anders. Die houdt van de radio, net zoals wij hier bij ZVL. Dus. Maar wij houden ook van televisie, hè? En uh, onze televisiekanaal kun je natuurlijk vinden op je kabel. Maar ook kun je live meekijken via onze website oproepzvl.nl. Daar zie je de beelden. Interessant en leuk. Want dat zijn allemaal beelden uit de streek die we graag aan je laten zien.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 ik zing, zing maar alsof je de tekst wel kent, dans maar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 It's free. The Turtles, jawel. And she'd rather be with me. Nou, dat is een mooi compliment natuurlijk. En wat een geweldig liedje van Zoe Levi, of Faye. En snelle, ik zing, och. Dat nummer spreekt me enorm aan. Doe maar gewoon, als je... ...ergens mee bezig bent, alsof je deskundig bent. Als je dan dan vol overgave En als je zingt, ach, wat maakt het uit dat het vals is. Doe maar gewoon als al die Japanners in die mooie karaoke-clubs. Dat is niet om aan te horen, maar ze gaan er wel voor. En dat is prachtig. Je hoorde hen dus met Ik Zing. Over een minuut of 12, 13, 14 ...begint ons nieuwe programma. Zo meteen. Dus nou ja, nieuw, nieuw, nieuw, nieuw. Het draait al een tijdje. Omroep ZVL. Op verzoek. En jij kunt daar zo meteen gewoon lekker invloed op uitoefenen. Helemaal niet zo moeilijk. Je gaat naar onze website omroepzvl.nl. Daar hebben we een formuliertje. Klaarstaan. Makkelijk hè. En daar vul je in wat jij graag wil horen straks. En misschien ook nog een reden waarom. Dan kunnen we daar straks iets mee doen. Dus na 12 uur is de radio voor jou. Dus ga naar omroepzvl.nl en vul het formulier in. En dan gaan wij straks voor jou speciaal voor jou dus eigenlijk de slag. Something in the early morning meadow Tells me that today you're on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 ...van Spargo. Aan het einde van deze aflevering van... ...de Zondagmorgen van ZVR En de voor Vanity Fair. En Early in the Morning. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Was het gezellig vandaag. Fijn dat je erbij was. En uh, ja, volgende week ben ik er weer. Bij leven en welzijn. Hè? En dan met wat mooier weer. Wordt wel mooi, redelijk mooi weer... ...voor uh, toonuitdekking morgen. Hou je er een beetje rekening mee. Ik vind het zo vervelend altijd als mensen doorrijden ...met uh, motoren en auto's. Hmm. Doe nou een je niet. Als je op de weg bent, stop even die twee minuten. En bevrijdingsdag ook een redelijke dag. Dus de temperaturen zijn dan wel wat lager. 15 graden en zo. Maar het is goed te doen. En als het zonnetje goed doorschijnt, is het uit de wind gewoon prachtig. Ik wens je nog een hele fijne dag hier bij ZVL. Zometeen de verzoeknummers. En uh, daarna gewoon ook weer hele lekkere muziek hier bij ZVL. Fijne dag verder. En tot slot van de show. Casey en Sunshine Band. I'm your man boo.